Robert Baltus met het NOS Journaal. Anonieme Israëlische bronnen zeggen tegen Israëlische media... dat er sterke aanwijzingen zijn dat de Iraanse opperste leider Ghamenei... is omgekomen bij de Israëlische aanvallen van vanochtend. Iran ontkent dit. Het land zei eerder vandaag dat Ghamenei niet aanwezig was... in het verblijf dat is aangevallen. Toch zegt correspondent David Poort wel dat Iran zich heeft voorbereid. Natuurlijk is dat een klap voor Iran, maar ze hebben er wel rekening mee gehouden... Voor afgelopen weken werd al bekend dat de opperste leider um, allerlei vervangingen aangesteld had. Dus mochten bepaalde kopstukken uh, ja, worden geëlimineerd tijdens een, een komende oorlog... de oorlog die nu dus gaande is, dan zouden ze word, worden vervangen door anderen. En er zouden zelfs vier uh, vervangingen uh, klaarstaan. Dus uh, zelfs als, als er vervanging wordt gedood, dan nog zou er weer iemand klaarstaan om die persoon op te volgen. En Israël zei in Hamenei een van de doelen van vandaag was... De Iraanse president Peseskyan zei vorige maand dat een aanval op Gamenei het begin van een totale oorlog zou betekenen. De commandant van de Iraanse revolutionaire garde is waarschijnlijk ook omgekomen bij de Israëlische aanvallen van vanochtend. Dat zeggen Israëlische functionarissen tegen de Times of Israel. Hij werd vorig jaar juni commandant nadat zijn voorganger ook al de Israël was gedood. Volgens Israël zijn ook de Iraanse minister van Defensie en het hoofd van de inlichtingendienst gedood. De dood van de drie kopstukken is nog niet bevestigd door Iran. En de Britse premier Starmer is met zijn kernkabinet bij elkaar gekomen voor een spoedzitting. Later bespreekt hij de aanval van Israël en Amerika op Iran met bondgenoten. De Britten reageerden terughoudend en geven geen uitdrukkelijke steun. Het weer, buien en een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Het is 9 tot 12 graden. Morgen is het droog, maar later regen. Het is een graad of 11.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 Aha, en zo aha. zijn we zomaar, ja, aha. Aha, daar ben je daar weer. Daar zijn we weer, in uh, uur drie alweer uh, van dit programma, Benno. Zeg, hoe loopt deze show eigenlijk? Het is, uh, uh, zit niet zo vaak. Vijf uur, want Fred is er niet vandaag. Dus uh, je bent pas na zeven uur thuis, uh, Benno, oh, okay. dan weet je dat. Nou ja, Marco de mens is ook in, uh, in de studio. In de dus, huis, uh, uh, uh, In de huis. <laughs> dus die kan nog wel even twee uurtjes... Uh, moet je even je, je viertje overslaan. Ik en... ben opeens heel slecht bij stemmen. Ja, ja, hoor het. <laughs> Marco, wat horen we nou? Je hebt een, twee, een tekst geschreven op een, een, op een liedje van uh, Paul McCartney... Ja. voor het, badplaats, het, het feestje van 200 jaar badplaats. Ja, dat klopt. Oké. Okay. En uh, wat, wat uh, waar gaat dat tekst over, als ik vraag Marco? Nou, dat weet ik niet meer, maar... Oh, ah. <laughs> nee, het gaat over Zandvoort, hè. Ja, Natuurlijk. Mijn, mijn grote liefde. Ja, en, uh, het is op, de, op het uh, nummer van uh, Malf Kintyre. Oh ja, een oh ja, uh, ja, mooi nummer. Zal voor de zee, je bent mijn geliefde. Oh ja, nou, een lekkere meezinger. Ja, uh, dus iedereen uh, weet na twee, uh, twee keer uh, oefenen, weten ze de tekst. Ja. Maar goed, ik heb... Uh,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 Uh, ga je daar ook aan meedoen, trouwens, Een nou, het Vloedfestival? Ja, als je het woord kunst gaat noemen, dan <laughs> haak jij je af. <laughs> dan, dan, dan hou ik me daar verder van. Ja, ja nee, maar goed, ja, goed, theater. Uh, je bent, jij zou toch wel goed in het theater kunnen. Ja, achter de schermen. Ja, achter nou, dus, Ik ja. uh, ben iemand die graag in de coulissen staat. Nee, nee, maar, maar je, je trekt toch wel eens op met, uh, met gedichten? Nou, weinig. Hoor. De, zeker de laatste jaren niet meer. Vroeger ging ik het land wel in. Oké. Okay. Nou ja, dan... Uh,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 Is, is het een lang lied geworden of een kort liedje? Of uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Dat is, uh... Nou, standaard. Ja, het is niet lang geworden dan Malf Kintyre van Paul McCartney. Oké, oké. Okay, okay. dus, ja, ik, ik heb geen idee. Maar zoiets kan je toch uitbreiden? Zo, ja, uh... maar ik ben, meer de, ik ben eerder van, kort van stof. Oké. Okay. Je, je, je zou het op de radio niet zeggen. <laughs> ja. Snel, snel en... Uh... Ik zit hier natuurlijk niet voor mijn mooie, mooie kopie. Nee, nee, precies, precies. Uh, wat gaan we doen, Rob? Gaan we nu gelijk uh, Marco uh, zijn uh, mooie gedicht laten voorlezen? Want hoe nou, heet het vandaag? Ja. Nou, dag. jullie mogen het zeggen, ik ben klaar voor de start. Ja? Dus ben je klaar voor de start? Ja, en ik mag ook een muziekje doen. Ja, doen we even een muziekje. Ik heb het het even. Is dat is nog helemaal leuk. Is leuk? Ja, dat nou, nou, gaan we doen. Ik gooi even het schuifje dicht. Zo, zometeen het gedicht.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 Saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Hooked out in my mind.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 Maar daydream believer volgens mij heeft Neil Diamond dat geschreven. Oké, okay, oké. Okay. Maar goed, de Monkeys waren dus wel een enorme fake band, hè? Dat is. Uh, nou, nou, laat het Albert maar niet horen. <laughs> nou, nou, nou, nou, nou, nou. Die komt vanuit Rent en in één keer uh, staat hij voor je deur, hè? Nou ja, hij ja, kan een, uh, ik kan een WhatsApp ik sturen. Heb, wacht, wat zeg je? Of, hij komt eraan. Dat ja, ja, is gezellig. En rap, ja. Maar Marissa heeft hem al de deur uitgestuurd. Ja, hij en van, ja. ga maar even die kant op. Nee, we hebben Marco uiteraard voor de gezelligheid in de studio. Maar dat niet alleen. Eén keer in de maand heb je een heel mooi stuk uh, progressie. Ja. En dan uh, komt het ditmaal ook weer uit de bundel.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 die meneer Bruna overgenomen heeft. Ah, oké. Okay. Aardige meneer Sjaak. Ja. Ik vond het zo geweldig. Sjaak, balken en Ja, ja wat, uh, echt... De circus ja. dropen vanaf. Ja, fijne man. Ja. En die heeft het toch uh, weer helemaal opgebouwd, hè? Want ja, uh, eerst was het aan de overkant natuurlijk. Uh, andere kant van de krocht. Ja. En uh, ja, toen uh, ging het uh, zaakje bij naar Tersile. Mm -hmm. En toen mm -hmm. heeft hij het weer uh, leven ingeblazen. Ja.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 Wij gaan weer een lekkere plaat draaien. En zo dadelijk gaan we de pit reporten. Want Rendel ja, staat alweer klaar te trappelen voor het nieuwe race seizoen. En eens even kijken wat hij allemaal te melden heeft over de teams. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit.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 Cry crying's not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free, nothing's worrying me, it won't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 Nothing's worrying me Zo so gooien wij vlak voor de pitreport even de snelheid er in Rindel. dat hoor je wel even hè? Ja, ja, In één ja, keer ja. Uh, up tempo, deze uh, single, uh, raindrops uh, keep falling on my head. En een paar mooie, mooie laatste zinnen. Hè? Because I'm free, nothing worrying me anymore Zo, so, dat is helemaal mooi hoor. Ja, da, zeker, goed, zeker een goede weten. Een hele oude plaat was dat. Een hele goede. Nou ja, Benno die, die was er eerst een beetje sceptisch over. Maar ja, uh, later, later krabbelde hij enorm bij hoor. Hij vindt een zeikplaat. Ja, dat, dat zei hij aan het begin. Maar het gaat ook over regendruppels. Hè, ja, ja Dus zeker werd er wel in de plaat. Zeg, Rendel. Ja. Voor harte gefeliciteerd. Je bent vandaag twee jaar... Getrouwd? Ja! Met Sonja? Getrouwd. Ja, met, met Sonja. Jongen, je houdt alles goed bij. Ja, nou ja. <laughs> goed. Maar Ik uh, wat. Ik heb het bijna vergeten. Zeggen, zeggen, maar wat goed voor Sonja? Ja, nou, dat, dat heb ik vanmorgen ook tegen haar gezegd. Ik zeg, meid, je, eigenlijk ben je een bikkeltje. Ja, dat natuurlijk. Dus, uh, ze, ze is echt een bikkeltje. Dus, uh, nee, jaar uh, die, die houdt het uh, toch wel uh, met mijn uit. We doen drie jaar samen, twee jaar getrouwd. Dus, een uh, of andere manier... Ik doe nog ergens wat goed, Benno. Ja, ja, ja. nou, ja, ik ben blij, ja, jongen. Ja, ja, lekker toch. Ja, en ben je blij dat je op de kalender op het uh, toilet... Uh, bij uh, Benno uh, vermeld staat, met deze datum? Hey, maar dat hey, dan sta je wel alleen bij je vrienden, dus dat is goed. Ja, dat is waar. <laughs> ja, nou, dan kun je meekijken op het toilet. Yes. Ik weet niet ja, of mooi, het interessant ja. is. Hé, hey, ja, wat nou, voor, je, voor je het weet zit de winterstopper alweer op. En dan gaan we alweer uh, racen. Sterker nog een, nog, een week. Een week, nog een week. One week.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 Nou, eh, als ik de kopjes heb gezien eh, op de foto's eh, bij de testen, verwacht ik er niet zo heel veel van eerlijk gezegd. En eh, ook wel van andere teams hoor. Ook Aston Martin heeft natuurlijk hele grote problemen. Maar kennelijk en eh, ja, die jongens hebben ook de snelheid gewoon niet laten zien daar. En daar eh, nou zeg je altijd bij testen: laat niet iedereen zien wat ze hebben. Maar geloof mij normaal, ze hebben het ook wel geprobeerd om even te kijken hoe hard gaat dat ding nou eigenlijk. En dan kwamen ze nog steeds niet in de buurt. Dus. Eh, ja, maar het is voor iedereen hè, want ook niemand weet hoe de apparatuur aan boord bij die auto zich gaat gedragen. Uh... De VIA heeft nu al aangekondigd dat ze ook gelijk reglementswijzigingen hebben voor wat betreft de motoren. Want er werd natuurlijk gezegd dat Mercedes aan het valspelen was met die zuigers. Ja. En dat wordt nu ook, ze gaan vanaf juni gaan ze ook het meten van zeg maar, die zuigers, of in de compressieverhouding gaan ze ook meten bij hoge temperaturen. Dus niet alleen als de motor koud is, maar ook als de motor 130, 140 graden is. Dus... Oh, Oké, okay. en uh, ja, de vleugel van uh, Ferrari die helemaal rond. Want Tom maar uh, ging.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 Nou, dat niet alleen, maar als je gewoon denkt dat nou, het sleuteltje uh, uh, werkt niet, dan kun je het altijd nog een keer ervaren. Kan je aan het spitten en draaien? <laughs> Met een flappetje eronder. Ja, ja ook dat. <laughs> ja. Zeker weten. Nee, maar, weet je, dit, dit was wel weer zoiets waar, waar Formule 1.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 Hé, hey, maar dit weekend uh, hebben we alweer uh, de IndyCar op, uh, ja, ik weet niet of ik ja. uh, Amerikaans uitspreekt, sinds uh, Petersburg of zoiets. In Petersburg, ja, een uh, stratenwedstrijd hè. en een hobbelige stratenwedstrijd. Want Ik heb wat uh, beelden uit de trainer gezien, jongens, er zijn er wel heel veel afgegaan hoor, daar. Okay. Dus, uh, ja, daar hebben we heel veel in de muren gezeten, ook in de andere klassen, de kleinere klasse dan die IndyCar. Dus het is uh, best ongelooflijk, ja. En 4K zit er weer bij, hè? Ja, op de eerste plek. Uh, althans, eerste plek is eerst vrij training op, uh, op P1.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 Het lekker. Het zijn gewoon lekker echte, echte racers. En ook mooi, als ze het een keer niet met elkaar eens zijn, gaan ze ook op de vuist met elkaar. Dat <lacht> euh, zien we in de Formule 1 ook nooit. Ja, we hadden het over uh, Kung Fu Fighting het, he? ja, ja. Maar uh, Bruce Lee, maar dat ja. gebeurt daar dus wel. Hm. Dat gebeurt daar dus ook. Dus ik heb er al zoiets het is net zoals een NASCAR, weet je, dan als het niet met elkaar eens zijn, dan laten ze dat merken ook. En in, in die car is, is dat toch wel een beetje meer bad boys dan uh, de Formule 1... waar ik toch wel alles door de politiek gevormd is. Ja, ja, ja. Hebben we hebben gezien, hè, we hebben het gezien met Benno, we hebben het gezien met de testdagen, ja. uh, Max, Max doet zijn mond open en al die andere krussen ja. de er niet open te doen. Ja, ja. ja, kansloos. En nu komen ze toch langzaamaan, zeggen ze ook wel, ja de Formule 1 is niet meer zoals vorig jaar en uh, we weten eigenlijk niet of we het leuk vinden om deze auto te rijden, maar ja, we, we worden ervoor betaald, dus we moeten het doen. Ja. Hey, Rendel, die 4 die dat, uh, dat is toch eigenlijk geweldig dat een hoofddorpse jongen daar gewoon in Amerika rondrijdt? Hè? Ja, absoluut. Zo van uh, Marijn Kalmthout. Uh. Ja, het is zo simpel. Rinus verkalmthout uh, natuurlijk uit mijn hoofddorp. Hè? Marijn had vroeger uh, grote, grote uh, garages in, uh, in Hoofddorp natuurlijk. Ja, denk um, soort... Ja, en het is zo simpel. Uh,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 je ontzettend goed volgen op itcc.nl, dan begint jouw seizoen. Dan begint mijn seizoen, ja, ja. op Hoekheimring. Ja. Je, je zal er wel naar uitkijken, je staat je al te trappelen, heb... heb je je koffertje al gepakt? Nee, dat nog niet, ik heb wel de hotels geboekt. Oh, okay. Ja, dat nee. moet wel natuurlijk. Ja.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 in, die in uh, september... Nee, wanneer komen ze naar Zandvoort? Ja, september. Uh, op Ik ja. gaan rijden met 59 auto's. Ja, is ook veel trouwens hoor. Normaal is het circuit Zandvoort volgens mij 51 of 55. Dus die mogen ook iets meer. Ja. Alleen maar gerustig toch? Heel ja. geweldig. En dat ook allemaal gewoon een beetje kan. En uh, ja, jongens, uh, laten we dan even lekker racen op Zandvoort... voordat ze de woningen gaan bouwen. <laughs> ja, je weet het mensen, nooit hoor. Dus, uh... <laughs> kijk, mensen vroegen het al mij hè, van uh, heel simpel... Uh, uh, dan gaan ze woningen bouwen. Wat, dan met Zandvoort. Nou, dan krijgen we de Motion van Europa. Ja. Ah. <lacht> ja, dat, dat bedacht ik ook. Je, waarom niet? Ja, en en. Je ja, moet vroeger ook... reden we ook over de weg, Dus uh, waarom ja, al, we nu niet? meer? Ja. Ja. Ja. Ik schrijf er gelijk in voor een huis. Want uh, als ze gewoon door een achtertuin komen racen, ik vind het allemaal geweldig. Ja, tuurlijk. <lacht> ja, ja. uh, Bij mij scheelt het weinig. En voor uh, de Centerparkshuisjes helemaal weinig. Uh, Nee, en, uh, nou, ja, ik hoor nou. al een beetje dat, uh, dat ook mensen zeggen over de woningbouw hè, hier in Zandvoort. Overal nou. een belangrijk punt. En uh, ja, misschien kunnen we zeg maar, het bungalowpark nog wel even ietsje meer. Uh, Tuurlijk. Een stukje meer uh, buiten Zandvoort uh, plaatsen. En dan gaan we, nou, jongens, gaan ja. we daar ja. vol bouwen. Helemaal simpel. Gelijk, uh, gelijk een, uh, een huiswoning. Uh, ik zet de tuintjes in de stoel hoor. In, in de voorkamer. Ik maak het helemaal niet uit, maar ik ga kijken. Ja. En wij uh, zijn uh, eerlijk, als je dan over het circuit naar je huis kan rijden. Heb je toch de mooiste toerrit van... Uh, ja, en, uh, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Geweldig. <laughs> de mooiste oprijlaan. Dus, uh, ja, dat is maar. zo. Nou ja, we gaan uh, ja, binnenkort. Uh, ik uh, las het bij uh, Blekenmolen, volgens mij, uh, Benno oh. en uh, uh, uh, uh, Rendel. Over uh, ja. dat, dat uh, het seizoen ook weer gaat beginnen op uh, Zandvoort natuurlijk. Ja. Daar ja, gaat ook weer beginnen. Wat is de eerste? Volgens mij de HZT-historische Zandvoort Trophy is de eerste, volgens mij. Zo, ik, had, ik had dat opgezocht, het meer? maar... Uh, het ik ben, niet vinden. Nee, ik ben hem even kwijt. De DNT rijdt natuurlijk al volgens mij al diverse wedstrijden ja. eh, daarvoor. Dus, nee, jongen, en, en, en we hadden natuurlijk al met de, de winterraces hadden we natuurlijk al uh, gewoon uh, lekkere autosport op met Zandvoort. Nee, laten we daar lekker doorgaan, jongens. Het is, het is een, een, een prachtig circuit. Het, het, het ligt gewoon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 zonder uh, circuit.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 Snelheid. Maakt wel niet uit. Nee. Uh, nee. Gewoon, ik hoop dat Zandvoort ook zeker Er zijn extra geluidsdagen vrijgekomen met de kapbrief. Gewoon mooie evenementen erbinnen houden. Het wek zou gewoon fantastisch zijn als je het World Endurance Championship binnen kan krijgen. Nou, zeker. Nou,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 en ik, ik, gewoon, ik, ik weet niet of het al uitverkocht is. Maar ik, ik denk dat sowieso. Omdat het de laatste keer is. dat voor, of Voorlopig. Ik zeg altijd maar voorlopig. De laatste keer is. Dat dat feestje ook best wel voor mij. Eh, gewoon uh, heel erg groot gevierd mag gaan worden. Ik denk dat dus, het uh, dak eraf gaat. Echt waar. Ja, nou ja. Dat, dat mag. Uh, kijk, als het. Uh, als het, uh, de, als het uh, de grote tribune afgebroken wordt. Na afloop. Maakt niet zo heel veel. uit. Nee. <t> uit> Brouw is nieuw hè. Dus uh, nee. Ja. Maar uh, mooi, uh, mooi dat dat uh, sowieso nog één uh, keer terugkomt. En dan heb ja. je geen kaartje dan, dan wordt het toch weer hek knippen denk ik hè? net als vroeger ja maar ja. tunnel oosten staat niet meer dan komen we volgende sluipen. Dat oh ja dat is, <laughs> dat is zo dat is klaar die pech hebben we dan nee het is ja. tegenwoordig is dat uh, natuurlijk wel heel anders uh, dan uh, ja, vroeger ik, ik denk dat het makkelijker gevangenis binnen te komen is dat, ik niet dat het circuit allemaal Zandvoort. Of te breken dan, zeg maar. Nee, het is, uh, het is, het is natuurlijk allemaal wel hermetisch afgesloten. Maar ah, jongens, uh, maakt het ook niet uit. Als je het kaartje hebt, dan zit je erbij. En uh, ik hoop mooi weer, zoals uh, de laatste keer. En dat er gewoon weer uh, een hoop uh, leuke dingen voor, uh, voor het publiek wordt gedaan. En een beetje een mooi randprogramma. Ik weet het randprogramma niet. En dat vind ik altijd van Zandvoort wel een beetje minder. Ja, maar, maar dat uh, gaat dan uh, zeker wel weer een mooi programma worden, hoor. Dus, uh, ja.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 Om er toch nog één keer bij te zijn, hè? De Grand Prix van Zandvoort. En dan Dank ga je vanavond van. nog een gezellig, romantisch dineren met je Sonja. Nou, we hebben vanmiddag hebben even met mijn schoonmoeder in een pannenkoekenrestaurant gezeten. Ik heb voorlopig alweer genoeg mee. Laten we Nee, nee, nee. Uit buik op de wel. bank, hoor ik al. Nee, nou, ga lekker met meisjes wat leuks doen. En, oh, toch wel. En een okay. feestje ervan maken. Ja, weet je. Uh, ze, ze is speciaal, dus dan moet je ook af en toe heel erg veel uh, speciaal uh, met een meisje meegaan. En, uh, Zo is dat. Hè? Zeker weten. Nou, mooie woorden heb je ook uh, vaak genoeg voor haar op uh, Facebook. Dus, uh... Ja.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 geweldig en uh, uh, uh, op de circuits regelt ze zo verschrikkelijk veel dat uh, ja die zitten helemaal in de autosportwereldje. Dus het is helemaal goed. Dus uh, het kan hè? Ja, ja kan. zeker weten. <laughs> nou nogmaals uh, van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag Dankjewel. van uh, verder. Ja. En, de, en de volgende week, uh, nou dan hebben we alweer uh, wat achter de rug natuurlijk, want we moeten heel vroeg op hè? Ja, ja. Oh. ja we, moet, we moeten vroeg op, maar dan weten we wel gelijk wat het gaat worden dit jaar. Of het, uh,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 Wil je meer info? Nog veel meer staat uh, inmiddels al op uh, de nieuwe website. Dus uh, kun je gewoon even een kijkje opnemen uh, op Hier is Never Gonna Give You Up, de single van Rick Astley. Heeft deze man een uh, mooie platen gemaakt. Uh, heel veel en uh, eigenlijk allemaal goed. Of het nou met uh, Genesis was of uh, Solo uh, als Phil Collins. Het waren allemaal hietjes uh, geworden. Uh, echt heel veel uh, op zijn konto uh, staan. Eén daarvan is uh, deze Another Day in Paradise. Nou, het was weer een paradijsje vandaag, uh, Benno. Het was heel gezellig, dank je wel. Zeker weten, het was weer uh, gezellig. Ja. En uh, nou ja, volgende week uh, zie ik je weer.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 En nou, dat is een uh, heel gezellig interview geworden. En Fred is ook heel openhartig over zijn ziekte. Hij heeft uh, kanker en uh, hoe die daarmee omgaat enzovoorts. Nou, en dan natuurlijk, en hij leest ons de les. Tenminste, hij doseert, vertelt over geschiedenis als meneer Kruukjes, hoe die Kruukjes aan zijn naam is gekomen. Kijk. En uh, dat is buitengewoon interessant.